9 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het moet voor mbo's makkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Minister Bussemaker wil daarvoor de wet aanpassen. Het wordt voor mbo's steeds lastiger om opleidingen waar relatief weinig vraag naar is in stand te houden omdat het aantal leerlingen terugloopt. Bussemaker wil verder dat een aantal mbo-instellingen een alleenrecht krijgt om kleine gespecialiseerde opleidingen aan te bieden... zoals schoenmaker of pianotechnicus. Die opleidingen zijn relatief duur, maar naar zulke beroepen is veel vraag... Alle Belgische douaniers moeten meedoen aan een psychologische test. De douane wil weten of ze nog wel geschikt zijn om een wapen te dragen, melden Belgische media. De afgelopen maanden zijn er incidenten geweest met gewapende douaniers in België. Nadat een douanier op de luchthaven Zaventem een collega met zijn wapen had bedreigd, werd het wapen van alle douaniers daar afgenomen. Een deel van hen mag alleen nog administratief werk doen. Een ander deel krijgt het wapen pas terug als ze zijn geslaagd voor een psychologische test. De advocaten van klokkenluider Chelsea Manning... hebben uitgehaald naar het Amerikaanse leger. Ze vinden dat het leger de privacy van Manning heeft geschonden... door vorige week bekend te maken dat ze was opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen toen direct speculaties over een zelfmoordpoging. Haar advocaten hebben dat nu bevestigd. Voor haar geslachtsverandering heette Chelsea Manning Bradley. De militair werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel... voor het lekken van staatsgeheimen aan WikiLeaks...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 In de Randstad is de meeste vertraging onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 8 kilometer. En op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Industrieterrein Avelingen en Geertruidenberg 13 kilometer. Je hebt daar drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Breda kan omrijden via Den Bosch en Waalwijk.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 aussi enfin si vous en avez is het niet ans Het is niet là vous verrez si c'est formidable oh, formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables niet zo.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 We verstappen blijven nog steeds tweede. En de Tour is als volgt. De tweede berg is achter de rug. De koplopers, de kopgroep van 20 rijdt rustig door met ruim zes minuten voorsprong... op het door Sky aangevoerde peloton. En ze zijn onderweg naar Andorra. Oh ja! Ach, de muziek. Plastic van Zaplenpo. Ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer ça l'endang du ventre dans mon whisky quant à moi un Peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la boutchère où j'ai eu un flash Wouh mm -hmm. En quatre couleurs Allez hop un matin une loulutaine nu chez moi poupée de cellophane cheveux chinois Asparra un une gueule de boire Apu ma bière dans un envers en caoutchouc Jésus vit pas à son lit ruiné, vidé, comblé You are the king of the divan, quel récit en passant. Ik weet het Je te prête à graver ton image à long poineau sous mes paupières afin de te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 Ja, dat was vorig jaar ook een redelijk hitje. Metre Jams, S-Cultu Mem. En daarvoor, ah, oh, dat was even heftig uit de jaren 70. Plastique Bertrand met Sa Plane Pour Moi. Helaas, verstappen, hield het lang vol. Maar voor is het wel. En het draait nu op plek 3 rond. Dit is Vanessa Paradis uit begin jaren 90 met Jean Le Taxi.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 toepje van, um, hoe heet het weer, van <laughs> Vanessa Paradis, van Joey, Johnny Depp natuurlijk. Vanessa Paradis met Joe de Taxi, die waren met elkaar getrouwd... maar zijn volgens mij nu echt uit elkaar. Goed, het is negen voor half vier. Het is tijd voor wat sport. Sarah Moreira en Tadessa Abraham hebben goud gewonnen... bij de eerste editie van de halve marathon op de EK Atletiek in Amsterdam.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 Italiaanse won op 16 seconden van Moreira Zilver. Jessica Agosto uit Portugal won brons in 1 uur 10 minuten en 55 seconden. De Nederlandse dame speelde geen rol van betekenis. Elisaba Goreno kwam van hen ook als eerste over de smeet als 26 e op ruim 2 minuten van Moreira.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 We gaan weer verder met uh, muziek. Jacques Brel met la uh, chanson de Jackie. We are a show for dimanche. Même si un jour avec Nocle je deviens comme je le redoute, chanteur profane finissante. Même si je leur chante Micolasson, avec la voix bandonnante, d'un Argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feu, en échange de quelques cadeaux, madame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 Serge, que je vende des bateaux d'Opéon, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais BD, de fausse Vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt, et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit.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 40 jaar geleden was dit het nummer 1, eh, dames en heren, jongens en meisjes. BZN met uh, Man Amour, gewoon uit Volendammer. En uh, eigenlijk paste deze plaan niet in het repertoire van BZN. En toch uh, werd het opgenomen op een cassette recorder. De producers zagen er geen moer in. En uh, nou, het werd toch nog een hit, ook nog. jongen wat een verhaal. Jacques Brel met La Chanson, La Chans de Jackie. En hier is uh, Michel Fugena weer. Le Prenton. Tu m'a promis Et je t'ai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 Geef uw ideeën op voor 13 augustus aanstaande voor uh, te melden naar carillon.zandvoort.nl. En carillon doe je dus met uh, twee l C-A-R-I-L-L-O-N. Aapstaartje Zandvoort.nl. Op 1 september zal de selectie bekend worden gemaakt. Wethouder Gerjan Bluis, New Wave, directeur Leo Sanders. en medewerkster van de gemeente Zandvoort. en van CFM Jolande Verstegen. Die zullen de keuze maken. De gemeente Zandvoort heeft een nieuwe, unieke attractie binnengehaald. Een levensgroot labyrinth. Het labyrinth is een reizende attractie... die op verschillende plaatsen in Nederland te zien zal zijn. In iedere plaats krijgt het labyrinth een unieke vorm en dus ook route. Vanaf morgen tot en met 24 juli... kunnen inwoners en bezoekers van Zandvoort deze uitdaging aangaan... op het Badhuisplein. Kunt u de uitgang straks nog vinden...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 Nou, we kijken er alvast naar uit natuurlijk. Hè. Goed, we gaan weer verder met uh, Franse muziek. en ja, een tikkeltje Spaans, maar goed, dat voor uh, die daarop let natuurlijk. Ja. Hier is Bandalero met Latino. Latino. Paris Latino. Avec le du miroir mm -hmm. I'm a direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, Com Zo, ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir mm -hmm. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas. La fille made du moins, Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha, -cha. Miss, cha, -cha, -cha. miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Mm -hmm. Au milieu de tout ça, y a nous, y a moi, et lui et moi, don't forget me, I'm just to be. Don't forget me, I'm done to be Perse de tout va libre to be, that's me. Belle venise, vous me voyez maille la voix soumise en gondolier, t'accueillant pour une cerise, pour avaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 En uh, ze hebben het over salat, tomaat en onion. Salat, tomaat onion. Precies die. Oui monsieur, oui non. Salat, tomaat, onion, carottes. Où Apportez place, apportez. de, I made a crana, I've C'est pour le pipon, qu'à la patate. Mes capas, bien plus qu'un radis. Voilà donc, mes j'ai que dalle. J'ai que Nishthaniet et que G. Alors voilà moi pour mon cas dalle J'irai pas